5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nieuwe aanvallen van Libische troepen op Misrata. Syrische president wil noodtoestand opheffen. En man gooit bijtend zuur in gezicht voorbijgangster.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 Het resultaat van een tweede meting is nog niet bekend. Door de evacuatie van de medewerkers zal het nu weer langer duren... voor de situatie onder controle is. In Haarlem heeft een nog onbekende man bijtend zuur gegooid... in het gezicht van een voorbijgangster van 65. Dat gebeurde op een fietspad. De vrouw is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. Ze liep rond half vier van nacht over een fietspad in Haarlem. en Daar kwam ze een man tegen die haar tijdens het passeren... een bijtende vloeistof in haar gezicht gooide... Daarna vluchtte die weg. Het slachtoffer riep de hulp in van een familielid... dat haar naar het ziekenhuis bracht. Vier alpinisten zijn gisteren omgekomen door een lawine op de Mont Vélan... in de Zwitsers-Italiaanse Alpen. Ze maakten deel uit van een groep van elf mensen. Eén van hen wordt nog vermist. Reddingswerkers zoeken sinds het licht is weer met helikopters... naar de vermiste toerist. De bergbeklimmers komen uit Frankrijk... en waren zonder gids aan de beklimming begonnen. In het gebied gold een lawinewaarschuwing.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 Het Front Nationaal deed het voor het eerst onder leiding van Marine Le Pen mee aan de verkiezingen. Het front behaalde met 15 het beste resultaat uit de geschiedenis van de partij. De Wereldvoetbalbond FIFA wil over drie jaar bij het WK in Brazilië technische hulpmiddelen inzetten. FIFA-president Blatter denkt dat het systeem om vast te stellen of een bal over de doellijn is... volgend jaar klaar is en in 2014 kan worden gebruikt. De FIFA bepaalt in maart volgend jaar of de camera op de doellijn er komt... Bij het WK in Zuid-Afrika werd Engeland de dupe van een blunder van de scheidsrechter. Een bal die ver over de doellijn was... werd toen niet als doelpunt van de Engelsen erkend. Op de WK-baanwielrennen in Apeldoorn heeft Teun Mulder zijn tweede medaille veroverd. Gisteren won hij brons op het onderdeel Kairin... en vanmiddag zilver op de tijdrit. Het goud was voor de Duitser Niemke. Het brons voor de Fransman Pervy. Op de koppelkoers werden Theo Bos en Peter Schep derde... Het goud ging daar naar twee Australiërs en het zilver naar twee Tsjechen. Voor Theo Bos was het zijn eerste optreden op een WK-baanwielrennen... nadat hij na de Spelen in 2008 in Peking had gekozen voor de weg. Dan de weg. De semi-klassieker Gent Wevelgem die is gewonnen door Tom Bonen. De Belg van Step was de snelste in de massasprint. De Italiaan Benati werd tweede, de Amerikaan Ferrer derde. De beste Nederlander was Lars Boom op een negende plaats. Het weer, het is veel zon, maximaal 14 graden. En dan komende nacht, dan vriest het licht. En morgen en dinsdag opnieuw zonnig lenteweer. Hoe ontdek ik, vanuit HR, waar groeipotentieel zit in mijn organisatie? Als professional wil ik groeien, maar waar zit mijn potentieel? GITP ontdekt talent, ontwikkelt talent en, en laat, mijn laat mijn talent renderen. Kijk op gitp.nl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 Zes minuten over vijf. U bent weer terug bij het vierde en laatste uur van langs de Lijn. En wij starten bij Indoor-Brabant, Ed van der Bent. Want het nadert zijn ontknopingen. Ja, en een heerlijke wedstrijd. Je zou zeggen, als er zoveel in de barrage zitten... maar liefst 17, ja, is het dan nog wel leuk om te zien. Maar het publiek zit op het puntje van de stoel. Ook die loges die allemaal vol zitten. De tribunes weliswaar niet voor het uh, publiek dat een betalend kaartje heeft. Maar ze zitten allemaal te genieten. En Erik van der Flirten, die mag nu als vijfde Nederlander starten. Nadat we eerder uh, aan het werk hebben gezien Mark en G. Gerko Scheude voor Nederland. En uh, wat jammer, er worden fouten gemaakt. Gerco maakte één springfout, maar een goede tijd. 41,30. En uh, dat betekent dat hij op dit moment, even kijken op de zevende plaats, staat achter Mark Houtsager met de tegenstander of Stamino. En dan de leiding die is overgenomen de met de derde als met Ebberveel. Maar nu gaat, uh, gaan we kijken naar de tijd van zo'n uh, 26 seconden na de landing van de oude hindernis uh, 3B. Als daar Erik van der Vleuten met zijn paard foutloos is en die tijd heeft, dan komt hij in de buurt van de Leiden. In de tijd. Eerst nog de oude Driesvon teruggebracht tot de dubbel. Nu gaat niet daar die Okser aan de overzijde. En het publiek, je ziet het de adem inhouden. En daar landt hij op 27 seconden. Hij is dus wat, later, wat langzamer dan Dennis Lins. Maar misschien in het laatste stuk, die lange galopade, dat hij van dit paard prachtige Tasja nog wat eruit heeft. Het publiek moedigt hem aan. En daar weer de rust voor de ruiter en het paard. Ja, en daar gaat hij over. 41 seconden, 74. Honderdste. Goed voor de tweede plaats tot op dit moment. En derde staat nu Pieter Heimakers. Nog twee ruiters te gaan. Christiane Alman en Edwin Alexander. En dan als laatste voor Nederland, Jeroen Dubbeldam. Zonder weer door de wolkenkop mag je Mungo Jerry weer gaan draaien natuurlijk hè met helemaal met alright alright alright. De hoop in de Brabanthallen in Den Bosch is gevestigd op Jeroen Dubbelam. zo wordt gaat hij in actie komen daar bij de grote prijs van Den Bosch Ed van der Bent. Maar ook een beetje op Edwina Alexander. De partner van Jan Tops. Die we bij de ingang zien kijken. Ingetogen en op de achtergrond als altijd. En hij ziet hoe daar op de eerste sprong gelijk een gelijke fout wordt gemaakt. Door Edwina Alexander. Met haar paard Siske van Overis een Belgisch Warmbloedpaard. Maar ze gaat proberen toch een goede tijd neer te zetten. Want degene die een tijdfouten hadden of vier strafpunten. die kunnen dan toch nog een prijzengeld in de tienduizenden gaan halen. Dus dan is het toch een zaak om nog een goede tijd te ondanks die fout neer te zetten. Ze zit nu bij de landing op die oude hindernis 3b. Zat ze 28 seconden. Dat is zo'n 3 seconden langzamer dan nodig is om de eerste plaats te halen. Op weg nu naar de laatste sprong. Die kapitale okser. En, en, en de kleuren groen en geel. Maar dat zien de paarden niet, want die zijn kleuren brint. Een mooie hindernis. Breed en hoog. 4 strafpunten, 42 seconden, 56 honderdste. En je ziet een heleboel mensen met die formulieren rekenen. Maar dat wordt straks na afloop van de wedstrijd een heel gepuzzel. Maar dan zal uiteindelijk... de representant van de internationale ruitersportfederatie hier aanwezig het echte rekenwerk gaat doen, maar er wordt het klassement opgemaakt over al die kwalificatiewedstrijden, zowel hier als buiten de Europese League behaald door sommige ruiters en uh, waaronder ook door onze eigen Harry Smolders die zijn punten behaalde in Amerika en Canada met name in november in de wedstrijden in Syracuse en in Toronto. En dan moeten gekeken worden de zesde, zeven beste resultaten die tellen. En uh, het is dus heel lastig om een voorschot te nemen wie er eventueel bij zijn, want van der Vleut op dit moment werd zijn tweede plaats met VDL groep. Oetarsja, foutloos 41,74. Die zou misschien er ook nog bij te kunnen komen. En Piet Raarmakers, die nu op de derde plaats staat, met van Schijndels Raskin. De leiding is nog altijd voor Dennis Links. Met RBV van het Dingershof. 40 seconden, 66 honderdste. Dat is de tijd die verbeterd moet worden. En foutloos blijven door Jeroen Dubbeldam. Hij staat op dit moment op de 18 plaats. Of de achttiende plaats van het klassement. En die beste 18 gaan dus over naar die finale. In Leipzig. Op weg naar de tweede hindernis. Goed daar. Dat stijlspongetje van 1,60. En wat is dit toch een fantastisch genot om zo'n ruiter te zien? Hoe die dit eigenlijk toch een beetje wat ranke paard. We zijn van hem hele forse paarden gewend. En als je daar nu ziet hoe die dit paard zo mooi plaatst. Schuin de, diagonaal over de eerste van die dubbel. Dat is lastig, want dan moet je daarna die rechte lijn herpakken. En nu die tijd van de landing: 25 26 seconden. Oeh, het is eigenlijk niet zo snel. Maar we zijn gewend dat hij nu gaat hij naar de luidstrijd op de diagonaal. daar gaat hij ook. naar die uh, hindernis op de licht. De publiek wordt al enthousiast. Want hij ging diagonaal over in. En nu moet hij uh, vaart zetten. En moet hij zijn hoofd erbij houden. En hij gaat over de finish in 40 seconden. 97 honderdste En dat is 31 honderdste langzamer dan Dennis Lins. Maar ik denk dat het is voor Jeroen Dubbel dan meer dan genoeg is. Om een plaats af te dwingen. Dat is wel zeker voor uh, Leipzig betekent twee Nederlanders. Want ik ga er even vanuit dat uh, Harry Smolders daar ook zal starten. Die heeft weliswaar geen plaats in de barrage gehaald. Nog even het resultaat. Dennis Lins wint hier met uh, veel van het ding is of een schitterende tweede plaats voor uw dubbel dan met BMC van Gunsven. de derde plaats Erik van der Vleuten. Niet minder mooi met Fedial Groep Oetasha. Vierde plaats Piet Rijmakers jr. met Schijn of Zwaaskin. Kijken we dan verder nog even naar de andere Nederlanders. Mark Houtsager op de achtste plaats met Stero of Stamino. Negende Gerko scheurde met Eurocommerce New Orleans. En dan Vincent voor een beetje tegenvallend, maar toch maar één springfoutje. 44 seconden, 11 hondeste. Een Langzame tijd in die barrage waar het op scherp van de snede ging. Een goede keuze om die tijd scherp te stellen. Prachtige wedstrijd en we gaan eens opmaken voor die die finales van de wereldbekken mennen voor Nederland. Daarbij Chardon onder andere en in het springen en in dressuur in Leipzig op Koningendag en 1 mei. Wij gaan weer even terug naar de WK-baan. Apeldoorn, Sebastian Timmerman. Want we hebben geen kans meer op Nederlandse medailles. Maar we wilden niet zeggen dat er niet nog een prachtig onderdeel gaande was. Hè? De Keirin, het sprinten achter dat brommetje. Tenminste, eerst 5,5 ronde achter de Danny Motor. Waar Sam Mooi trouwens op zat rijden. En dan 2,5 ronde sprinten. Met een uh, behoorlijke valpartij van de Cubaanse Lisandra Guerra in de finale bij de vrouwen. Maar zij staat gelukkig weer en verlaat nu de baan. Finale wordt gewonnen door Anna Meers uit Australië. Zij uh, heeft haar helm afgezet en de vuisten de lucht in. Haar tweede wereldtitel van dit toernooi. Want Anna Meers won ook al het sprinttoernooi bij de vrouwen. Wat zeg ik? Het is haar derde wereldtitel. Want ze won ook al met McCulloch samen het team sprinten. Dus drie keer goud voor Anna Meers. Zilver voor Olga Panarina uit Wit-Rusland. En de Française Clara Sanchez behaalt de bronzen medaille. Meers dus haar derde goud. Het was sowieso het toernooi van Australië. Acht keer goud, twee keer zilver en één keer brons. Elf medailles voor Australië. En dat tekent toch schaal af. Nou, bijvoorbeeld de Britten, het grote baanland. Eén keer goud slechts. En Victoria Pendleton bijvoorbeeld, de grote Britse sprinter... die werd al gewoon in de herkansingen uitgeschakeld van het Keirin toernooi. Dus die lag er gewoon al uit voordat de finale überhaupt daar was. Vernederlaagd dus voor Groot-Brittannië. Australië, het grote land van dit WK-baan. En Nederland deed het uiteindelijk nog best goed na een hele stroeve start. Op woensdag, donderdag en vrijdag kwam men in het weekend los. Vijf medailles voor Nederland, dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Twee medailles behaald op Olympische onderdelen, Teun Mulder, brons op de Keirin en Kirsten Wild vandaag dus brons op het Omnium en voor de rest dus ook brons voor Scheppenbos op de koppenkoers. het zilver voor Mulder op de kilometer en het goud, het enige Nederlandse goud ging gisteren naar Marianne Vos op de Scratch. Het wekenbaan is klaar, Australië dus de grote winnaar. Sebastian Timmerman, daar vanuit het Omni-sportcentrum in Apeldoorn. En hij had het al even over de bronzenmedaille... op de koppelkoers voor Theo Bos en Peter Schep. Het goud ging daar op dat onderdeel naar Australië... en zilveren was er voor Tsjechië maar Nederland... dus een fraaie bronzen medaille. Steven Dalenbout sprak met het Nederlandse duo. Peter Schep, Theo Bos. Theo, wat voor gevoel gaf die laatste ronde? Ja, super, super gevoel. We wisten dat we, ja, ik wist dat ik die sprint moest pakken. En, uh, ja, ik werd eigenlijk uh, ideaal afgezet. Uh, was eigenlijk uit boekie. En uh, ja, ik had gewoon een goede snelheid en is uh, ja, gewoon een lekker gevoel. Wist je, in die laatste bocht wist je al dat het, dat het brons binnen was? Ja, ik zag eigenlijk al op het moment dat ik afgelost werd, uh, dat ik al ja, ja, een paar meter voorsprong had gepakt. En ik, ja, ik voelde het voelde gewoon goed, dus ik, ja, ik wist wel dat het niet stil meer ging vallen. Dus uh, ja, Dat was eigenlijk wel genieten die laatste ronde. Peter Schep, wist je dat ook al? Uh, op het moment dat jullie aflossen dat het, uh, dit wel een hele goede was? Ja, als je Theo Bos afzet binnen de laatste twee ronden op kop, dan... Uh, ja, dat was een beetje het doel voor mij. Dat lag voor mij de eindstreep. Ik denk, ik moet er voorbij. Alleen om, uh, om Theo op goede momenten in te laten komen... moest ik een uh, paar keer een dubbele beurt maken, ook in die sprint ervoor. Ja, dat kostte heel veel kracht. Maar goed, uh, ja, dat zeg ik. Je leg voor jezelf daar de eindstreep. En nog één keer uh, alles in de aflossing geven. En, ja, toen zag ik dat Theo uh, eentje in het wiel had en de rest op een gat. Ja, dan weet je wel dat het goed zit. Die Fransen die zaten natuurlijk op ons te loeren. Dat is de enige die we achter ons moesten houden. En, uh, ja, dat voelde een klein beetje zijn overwinning om toch die medaille binnen te halen. Waar zit het hoogst haalbare vandaag, deze bronzen plak? Ja, dat weet je nooit. Op een gegeven moment moet je, moet je onderling een keuze maken. Van, uh, ga je proberen van 4 3 te komen of ga je alles doen voor de, ja, een alles-of-niks poging. Maar je hebt kans dat Australiërs met de Tsjechen samen dat gat dichtrijden. En dan word je gewoon zevende. En dan zaten we hier met een heel ander gevoel, denk ik. Theo Bos, uh, talloze WK-medailles uh, als sprinter op de baan. Nu ook uh, op dit enorme duur onderdeel. Uh, ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Heb jij voorgangers wat dat betreft? Ja, ik denk dat uh, Patrick Secu uh, de enigste is. Maar verder, uh, ja, verder zou ik het eigenlijk ook niet zo goed weten. En uh, ja, Wel uniek. En ik, uh, ja, uh, hoe het publiek ook reageert. en uh, ja, Voor ons zelf ook, uh, wat Peter zegt. Uh, op een gegeven moment maak je een keuze van... Gaan we alles of niks poging doen, wat bijvoorbeeld de Belgen ook hebben gedaan? Of gaan we punten sprokkelen nog uh, voor het podium? En, uh, ja, en op een gegeven moment uh, voelde die laatste, uh, ja, die laatste sprint en die derde plek ook wel als een overwinning. Je stelt er een beetje makkelijk overheen, maar het is toch best wel ja, heel erg uniek wat jij uh, hier doet. Ja, ik ben er uh, super trots op. En, uh, ja, ik, ik was super nerveus uh, voor de wedstrijd. En uh, ik wist totaal niet wat ik kon verwachten... Ik heb eigenlijk alleen het NK met uh, Peter gereden. Die wonnen we wel, maar uh, ja, toen voelde ik me heel slecht. En uh, ja, Peter zei onderweg ook, hij voelde zich supergoed. En uh, ja, hij heeft eigenlijk uh, ja, het leeuwendeel voor zijn rekening genomen. En uh, op een gegeven moment uh, ja, was zijn taak uh, mij afzetten in die sprints. En uh, ja, toen zijn we gewoon daarvoor gegaan. En hoe mooi is het Peter Schep uh, om deze medaille in, in, in, de, nou, luister maar, in deze hal te pakken. Ja, hetzelfde geluid kwam bij ons een paar keer in de wedstrijd. En uh, ja, dat geeft wel een apart gevoel. Ik denk dat het ook een beetje de keuze beïnvloed heeft om toch voor het podium te strijden. Ik denk als je ver van huis bent, dat je misschien een keer zegt alles of niks. Maar deze medaille is voor ons heel veel waard de heren dus van de koppelkoers samen een bronzen medaille gewonnen. Eh, we gaan weer even voetballen het Nederlands Elftal komende dinsdag. Vervolgt het dus zijn richting dat Europees kampioenschap in Polen en Oekraïne. We spelen thuis tegen de Hongaren. 4-0 werd het daar dus. Vanochtend werd er wel gewoon getraind, want je blijft ook trainen, ook als je met 4-0 gewonnen hebt natuurlijk in de Kuip. En daarna sprak Ronald van der Geer, die daar al de hele dag een beetje rondscharrelt, zeg maar, met de man die al 75 Interlands inmiddels weer achter zijn naam heeft van onschatbaar is in Nederlands al Ik denk dat het uh, een geweldige eer is om sowieso voor het Nederlands tot te spelen... maar om je 75e in te land te spelen. En ook nog met deze ploeg, dat is, uh, ja, dat is een geweldige eer. Lijkt omgevlogen, hè, die tijd? Ja, ja als je wel eens uh, <coughs> terugkijkt, dan, uh, ja, dan gaat de tijd uh, hartstikke snel. Uh, toevallig kwamen we gisteren Mark Overmas uh, uh, tegen in het hotel... en hij zat toen ook nog uh, in 2004 uh, bij de selectie... Dat, toen ik het eerste keer uh, geselecteerd werd. En dat is alweer zeven jaar terug. Als je dan kijkt naar die prestatie van, van afgelopen vrijdag... en je kijkt nog even terug naar 2004 toen jij begon... wat, wat een stappen zijn er eigenlijk gemaakt met Oranje? Ja, ja ik weet nog goed uh, dat ik uh, zeg maar, ja, de, onder Van Basten geselecteerd werd. En uh, dat we toen de eerste wedstrijd tegen Tsjechië moesten spelen. En dat we ja, weg de onderdruk waren. En dat we toen 2-0 uh, wonnen. Maar ja, als je kijkt naar die groep, dan zijn er toch wel heel veel jongens... Uh, nog bij uh, Nijtse de Jong, Joris Matthijsen, Wesley Snijder, Raffa van der Vaart, Anje Robben, Van Bommel. En die kern is gebleven en dat is aangevuld met, uh, ja, met, met, met kwaliteit uh, van, van, jonge, van jonge gasten. En, uh, ja, er staat gewoon een heel goed elftal en ja, iedereen wil heel graag bij dit elftal horen. Als je nou de prestatie van afgelopen vrijdag uh, in, in één woord moet samenvatten in het Engels, close to perfection, overdrijf ik dan? Nou, het was heel goed. Het was heel goed. en uh, het mooie van dit team is dat het een, een echte teamprestatie was. Als je kijkt naar vier verschillende goals, uh, jongens die elkaar uh, het doelpunt gunnen. Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld uh, de goal van, uh, van mijzelf, hoe Robin uh, perfecte bal op mijn breed ligt. Ja, ik hoef hem er eigenlijk alleen maar in te tikken. En, en Gregory van der Wiel doet hetzelfde voor Robin. Ja, dat zijn mooie dingen: vier verschillende, uh, verschillende goals. En, als je ook naar bijvoorbeeld mijn goal kijkt, die ging geloof ik over acht schijven. Er waren drie jongens niet betrokken bij, bij dat doelpunt. Ja, en dat is gewoon genieten. Dat is zoals we willen spelen. En uh, ja, daar werken en trainen we keihard voor. Betekent dat dan ook, als je dan kijkt naar, naar deze wedstrijd... dat jullie geleerd hebben van het WK in plaats van getreurd hebben om het WK? Ja, we hebben zeker uh, een enorme schat aan ervaring erbij. En uh, ja, ik denk dat deze groep uitstraalt dat de wil nog groter is om uh, ja, met deze groep een prijs uh, te, te gaan winnen. Uh, natuurlijk hebben we terug naar het WK, maar we hebben de draad gelijk weer opgepakt. En uh, dat zie je in denk ik, alle wedstrijden die we gespeeld hebben. Zoals ook vorige maand tegen, tegen Oostenrijk, waar je in, toch vriendschappelijk speelt. Maar dat de groep toch een gedreven indruk maakt. En ook weer afgelopen vrijdag, als je ziet de manier waarop je speelt, bijna 70% balbezit... Ja, dat is gewoon uh, genieten en het uh, is gewoon heerlijk uh, om um, uh, bij deze groep te mogen horen. Je dat het dinsdag dan ook genieten? Want iedereen uh, kijkt vrijdag, komt dan naar die arena en denkt: nou, er wordt een gala voorstelling van dat oranje. Ja, maar dat is uh, het gevaar wat erin sluit, natuurlijk. Wij willen als geen ander hetzelfde spel vertonen. Alleen uh, moet niet vergeten dat Hongarije uh, dit niet nog een keer mee wil maken. Wat dus ja, kunt... zullen zij doen? Ja, de, pff, ik kan er bijna de klok op gelijk zetten dat zij toch wat, wat, uh, wat, wat verdedigender gaan spelen. Maar je, je weet het niet. Wij moeten uitgaan van onszelf en gewoon zorgen dat ons positiespel weer zo goed is. En het geduld bewaren om uh, ja, toch weer uh, 7, 8 kansen te gaan creëren en dan de doel te maken. Als je net zo simpel en volwassen speelt, kan er eigenlijk niks mis, toch? Jawel, maar dat zeg ik nogmaals, daar kan het gevaar in sluipen. Wij moeten gewoon heel geconcentreerd zijn. En uh, ja, vooral naar onszelf kijken. Uh, wij moeten gewoon goed zijn. En als we goed zijn, dan kunnen we van iedere tegenstander winnen. Dirk is vol vertrouwen en terecht op weg naar Nederland-Hongarije. Ja, dinsdag in de Amsterdam-arena gaan wij nog even naar Den Bosch, Indoor-Brabant. Vandaag hadden we daar de springwedstrijd. Gisteren stond er geen maat op bij Indoor-Brabant. Adelinde Cornelissen naar Paard Parzival. Ze waren met afstand de beste op de kuur op muziek. Een perfecte twee-eenheid. Maar hoe beleeft zo'n twee-eenheid zo'n oefening in de ring gisteren? Een bijdrage van Edwin, geen familie van Cornelissen. Ladies and gentlemen van de net-uitstalling, Adeline de Cornelissen, Jerich participa. Vroeger vond ik het heel spannend, vond ik het publiek ook altijd heel eng. En als er dan een applaus kwam, dan dook hij liever een klein beetje weg. Zo, wow, ik ben hier niet. Maar nu vindt hij het eigenlijk helemaal geweldig en uh, hij, hij geniet echt van de aandacht. En als ik nu naar binnen rij en er is nog applaus van de vorige ruiter, dan maakt hij zich alleen maar groter en stoerder. Dus Zo van, oh kijk, uh, ik zal wel even laten zien wat ik ook kan. Ja goed, als er natuurlijk applaus is, dan is hij wel een klein beetje met het publiek bezig en iets minder met mij. Dus dan moet ik wel even vlak voordat we beginnen even zeggen, hallo, ik ben er ook nog. En dan, uh, dan komt het goed. Ik merk wel, zodra zijn eigen muziek begint, dat hij dat herkent. Hij weet ook wat er gebeuren moet. Bijvoorbeeld als ik binnenkom, dan ga ik hals houden en ga ik weg in uitgestrekte draf. Dat weet hij al, dus dan staat hij stil en dan denkt hij al van oh, kom, we gaan. Uh, dat maakt het heel makkelijk, maar dat maakt het aan de andere kant ook een beetje moeilijk. Want hij denkt soms al een beetje sneller vooruit dan dat de muziek vooruit gaat. Dus dan moet ik hem af en toe een klein beetje afremmen, maar uh, komt goed. Nou, als ik daar binnen zit, dan is het voornamelijk heel goed opletten en concentreren. En zorgen dat elke pas die hij maakt, dat ik bepaal waar hij die pas maakt. En, uh, en dat ik de grip hou. En als ik even twee seconden niet oplet, dan uh, kan het maar zo zijn dat ik natuurlijk wat mis. En het is natuurlijk, Je moet en je oefeningen op het goede moment rijden en je moet luisteren naar de muziek. Want naar de muziek, die oefeningen gebeuren precies op dat moment. Dus als ik uh, een tel te laat of te vroeg ben, ja, dan is het alweer een kleine missen natuurlijk. was hij nog wel eens een klein beetje kijken? Dat vond hij allemaal nog heel spannend. Dus dan moest ik ook nog opletten dat ik niet per ongeluk echt de verkeerde kant op ging. Maar gelukkig, uh, na de laatste paar wedstrijden is hij uh, super relaxed. Dus uh, gaat goed vooruit. Nou, eigenlijk qua oefeningen zijn er weinig echt moeilijke dingen voor hem. Uh, eigenlijk, uh, Piaf Passage, eigenlijk de hele zware oefeningen. Ze zijn voor hem eigenlijk heel natuurlijk, heeft hij ook eigenlijk zomaar geleerd. Via Veren vindt hij het allerleukste, denk ik. dat kan hij wel de hele proef doen. Dat vindt hij echt mooi. Ja. Dan gooit de teugels los en dan kijkt hij nog een keer om ze heen. En dan vindt, kijkt hij nu tegenwoordig heel trots het publiek in. Zo van, nou, dat heb ik weer mooi gedaan. Dus ik merk ook wel, hij heeft echt wel in de gaten wat er nou gebeurt tijdens een wedstrijd. Je hebt het samen gedaan, dus ook samen doen. Muziek die past bij het weertype Garde en Almost There. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zes geweest, hier zijn de hoofdpunten met Rashid Finch. Goedemiddag, troepen van de Libische leider Gaddafi... hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de stad Misrata. De stad is in handen van opstandelingen. Die melden dat de stad en de haven worden bestookt. Er komt daarmee een eind aan een korte gevechtspauze... na de luchtaanvallen van westerse landen.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 En in Haarlem heeft een nog onbekende man bijtend zuur gegooid... in het gezicht van een voorbijgangster. Dat gebeurde vannacht op een fietspad. Een vrouw van 65 is met brandwonden opgenomen in een ziekenhuis. En de man is gevlucht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. De zon schijnt, we krijgen een heldere avond. Vannacht is het ook redelijk helder. Er zijn wel wat wolkvelden In het noorden van het land kan enkele mistbank ontstaan. Ik denk dat het land inwaarts 1, 2 graden gaat vriezen. Behalve in het uiterste zuiden van het land. Dan blijft de temperatuur net boven nul. Morgen overdag ziet het er wat anders uit dan vandaag. Met name in de noordelijke helft van het land. Komt in de loop van de dag... Uh, wat meer bewolking. De zuidelijke helft blijft overwegend zonnig. Er waait een matige noordwestelijke wind. En van noord naar zuid gezien wordt het ongeveer 8 tot 12 graden. Iets killer dan vandaag. Dinsdagnacht ligt de temperatuur weer net iets onder nul. Overdag is het tamelijk zonnig. Het wordt een graad of 14, 15. Dus dat wordt weer echt een volledige lentedag. Maar vanaf woensdag ziet het er anders uit. Dan is het bewolkt, regent het regelmatig. Maar vooral s'nachts is het een stuk minder koud. AMBB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, nog steeds tussen Eenbrugge en Laren 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Krom en het Koenplein, 4 kilometer file. Dat komt door een eerder ongeluk op de A10 Ring Noord richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat daar nog 3 kilometer door een ongeluk, dus maar de weg is weer vrij. Op de A9 ook maar Amstelveen, voor Knoopend Raasdorp, 3 kilometer file. Tot slot de A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Soesterberg en Den Dolder drie kilometer. NOS, op NOS Radio, de, de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn zitten erop. Met een mooie slotdag voor Nederland. Zilver was er voor Teun Mulder. Brons voor het duo Theo Bos-Peter Schep. En ook nog brons voor Kirsten Wild op de Omnium. Na de laatste race sprak Steven Dalenboud met haar kistenveld hoe is het uh, om met deze bronzen medaille... en dan hier op de baan te staan en uh, het publiek te horen toejuichen? Ja, ik vind het echt supercool. Ik had uh, van tevoren wel bedacht dat, dat, ja, podium, dat het podium moeilijk zou worden... maar wel haalbaar. Ik zie deze bronzen plak wel een beetje als een gouden plak, hoor. Ja, want uh, jouw slechtste onderdeel is dan het laatste onderdeel. Hoe, hoe druk heb jij daarom gemaakt? Ja, weet je, je kunt niet harder fietsen dan je kan. Maar ik had wel zoiets van, hier komt het wel op aan. Maar ik had eerder het gevoel... Ik... Die punten die ik zou verliezen in de 500, die, ja, dat wist ik wel dat ik die zou verliezen. Maar in de scratch moest ik het eigenlijk wel een beetje doen. Ja, daar heb je het gedaan. Daar heb je deze medaille dan aan te danken. Ik denk dat ik daar wel kostbare punten heb uh, gewonnen, ja. Was je, uh, terwijl jij het inrijden was voor die 500 meter, was jij bezig met je concurrentie? Wat die deden, hoeveel punten die haalden? Uh, nou, ik had er echt niet zoveel tijd voor. Want het was echt gekkenhuis bij ons met uh, Theo en Peter. Maar, uh, ja, die zaten je... naast jou uit te rijden. Ja, natuurlijk kijk je wel een beetje mee. En... Maar ik kan, ja... Ik kan me heel druk maken als ik die tijden zie. Ik kan toch niet harder. Dus... nou stond jij gisteren bovenaan, uh, in de tussenstand. Uh, hoe ging jij de dag in? Uh, met het oog om een medaille te halen? Of heb je toch nog stiekem gedacht van ja, misschien wil ik hem wel vasthouden? Ja, dat hoop je natuurlijk altijd. Maar ik ben ook best reëel. En ik wist wel dat ik, ja, dat ik voor het podium heel hard moest knokken. En dat, ja, dat is dus net gelukt. Wat betekent dit? Volgens jou, zo kort na dit WK, maar kun je er al iets over zeggen over uh, volgend jaar de Olympische Spelen? Ja, dat vind ik zelf wel uh, moeilijk om te zeggen. Ik denk dat dat meer aan de bondscoach is, maar ik denk wel dat ik hier uh, ja, goed heb laten zien wat ik kan. Ja, dat lijkt me wel. Ja, <laughs> maar ik, ja, ik doe nog, ben nog wel heel kort actief op dit onderdeel. Ik, rij natuurlijk pas, ja, ik heb twee wereldbeekers gereden en een WK. Dus ja, ik hoop dat ik ook nog wel iets kan verbeteren. We staan weer in deze hal met het dak erop. Uh, volgende week is de Ronde van Vlaanderen. Zal ik te denken, Rij jij daar? Ja. Dus wanneer, wanneer rij je weer op de weg? Ja, van de week. Morgen weer trainen of nog een, uh, een dagje rust? Ik denk dat ik ook een dagje van ga genieten. Yes, een Wild dus met een prachtige bronzen medaille op het Olympische onderdeel Omnium. Gaan we eens even voetbal onze blik vooruit richten. Want er zijn zo'n paar clubs, bijvoorbeeld zondag topklasser Os. en zaterdags concurrent Rijnsburgse boys. En de derde club is Spakenburg. Die zijn allemaal van plan toe te treden tot het betaalde voetbal. Wanneer zij tenminste natuurlijk die algehele amateurlandstitel gaan winnen. En dat voetbalgekke IJsselmeerdorp is overigens niet iedereen voor de toetreding tot de profsector. Zeker de oude garde is tegen zegt bijvoorbeeld zo'n kraker tegen aardsrivaal. IJzermeervogels, de blauwe tegen de rode, niet te willen missen. Maar jongeren zeggen dat zodra Spakenburg de blauwe over zullen stappen... IJsselmeervogels zo snel mogelijk zullen gaan volgen. Verslaggever Rob Fleur was gisteren naar het Vissersdorp gegaan. Maar zag koploper Spakenburg uh, daar wel heel knullig met 1-1 gelijk spelen tegen CSV Apeldoorn. Een mooie zaterdagmiddag en dan uh, ga je eens naar de topklasse kijken en dan kom je in Spakenburg uit. Een club, koploper, met heel veel ambities, voorzitter Mark Schonebeek, want jullie willen het betaalde voetbal in Willen jullie dat heel serieus? Nou, heel serieus. Um, op prestatieve gronden kunnen we promoveren naar uh, de Super League. Uh, dat is wat anders dan dat wij een keuze maken om betaald voetbal te gaan spelen. Uh, want dan, dan ga je dus gewoon echt een voetbalbedrijf oprichten. Maar ja, op dit moment zijn we inderdaad aan het verkennen... of uh, het uh, realistisch is om uh, dat uh, te gaan bespelen in de Super League. Hoe serieus is het dat jullie bij een kampio algemeen kampioenschap zeggen... we gaan het doen? Uh, dat is niet serieus met ja of nee nu nog steeds te beantwoorden. Dat, dat, dat is afhankelijk van informaties die we nog steeds uh, mogen ontvangen... van de KNVB, die licentiecommissie, de CED... Uh, het zijn allemaal partijen die daarmee te maken hebben. Uh, KVB betaald voetbal onder andere. Als dat allemaal compleet is, kunnen wij echt overzien of het zeg eens, uh, op papier haalbaar is. En dan moeten we nog steeds de afweging maken of we op prestatieve gronden uh, ons echt goed kunnen handhaven in zo'n Super League. Waar moet je als club, als amateurclub, als je naar het betaalde voetbal gaat, allemaal aan voldoen? Um... Best veel, maar wat ik wil nuanceren is... er zijn een aantal punten die, uh, die gewoon voor ons een breekpunt zijn... als daar niet een verschuiving gaat plaatsvinden... vanuit het betaald voetbal, zeker de Jupe Speeldag. Speeldag is eigenlijk voor ons uh, uh, heel belangrijk... dat we al onze thuiswedstrijden zonder meer thuis kunnen gaan afwikkelen. Op zaterdagmiddag? Op zaterdagmiddag, zeker misschien wel zaterdag zaterdagvooravond of avond. En dan hebben we een bepaalde bereidheid zeg ik, bepaalde bereidheid om die vrijdag uh, als uitwedstrijd te zien. Maar mogelijk dat wij nog wat tegenstanders dan bereid zouden kunnen vinden... in onderling overleg en de CED... om die ook op zaterdagmiddag te gaan afwikkelen. ander punt, heb ik begrepen, is verplichting 16 contractspelers. Ja, dat is een, een licentieeis die uh, uh, opgenomen is... en niet alleen maar te bepalen is uh, van dat, dat mag even naar beneden toe... Naar 14 of naar 10, bij wijze van spreken. Want daar zit een CEO-bepaling aan. Daar heb je dus de CEO-partners voor nodig. om dat te accorderen. Nou, in alle realisme, denk ik. Ik kan die, die eis wel vanuit de amateurvereniging, in dit geval Spakenburg gaan neerleggen. Maar of dat uh, uiteindelijk uh, ook volledig gehonoreerd zou kunnen gaan worden. Uh, daar heb ik nu op dit moment mijn twijfel over. De lichtinstallatie. Die is goed bij Spakenbrug, 600 lux. En uh, uh, daar heb je dispensatie voor drie jaar en dan moet hij naar 800 lux. Nou, dan plak je een paar lampjes erbij en dan uh, ben je er. Wat is het andere moeilijke punt? Financieel. Je gaat toch uh, uh, uh, niet zomaar uh, lineair over. Je, je, je moet aan een aantal verplichtingen gaan uh, doen die geld gaan kosten. Uh, wer werkgevers uh, bijdragen, werknemers bijdragen... Uh, je verzekeringen gaan wat omhoog, uh, waarschijnlijk je, je loonsom gaat omhoog... ...omdat je gaat gewoon meer arbeid, uh, trainingsarbeid verrichten. Uh, de afstanden zijn allemaal wat langer. Uh, dus dat, dat zal uh, evenredig ook wat gaan verschuiven met andere woorden. De begroting die gaat omhoog. Wat is die nu? Ja, de, de, de spelersbegroting hou dat maar gewoon even op 600.000 euro. En die moet naar? Miljoen. Dus vier ton moet erbij? S euh, zo berekend. Gemakshalve, ik rond dat gewoon af om, om even de, de, de grote stappen te laten zien. Trainer van de Blauwe is André Paus, die wij kennen als oudspeler van onder meer Twente, Herakles en zelfs in Japan Jubilee, Iwata. En nu zit hij bij Spakenburg. Ja. Wil die trainer het betaalde voetbal in met zijn clubje? Ja. Oh, we hebben net een wedstrijd gespeeld. Denk ik. ik denk dat we daar nog niet klaar voor zijn. Uh, als ik de wedstrijd moet analyseren, dan zijn we daar nog niet klaar voor. Maar, over het geheel genomen, als je eens uh, vooruit kijkt... Ja, nou, ik vind de topklasse vind ik een geweldige uh, competitie. En, uh... Ja, ik denk, ik, ik ben persoonlijk ben ik daar geen voorstander van, uh, want dan missen we heel, zoveel mooie duels tegen, uh, kijk maar eens even naar de buren, De rooie. De rode, de, de, de, de, die duels missen we dus en, uh, en dat betekent dus minder inkomsten en er komen 10.000 mensen. Dus dat is voor de club ook interessant en uh, ja, ik ben, niet, ik ben niet, eigenlijk niet zo'n voorstander om door te stromen naar de, naar de Tupilla League. Maar, elke trainer... Zeker iemand zoals André Pauze, die nu het diploma coach betaald voetbal gaat halen, wil zo hoog mogelijk trainen. Ja, dat weet ik ook, Maar We hebben het even over, over de club eh, Spakenburg. Kijk, we moeten maar eerst zorgen dat we, dat we uh, kampioen worden. En dan uh, is dat, uh, is dat uh, voor mij is dat dan uh, een item. En nu absoluut nog niet. We kijken even door het raam. Dan komen we bij de rode bij IJsselmeervogels. Die doen het niet, maar er wordt al gezegd. Als Spakenburg gaat, de blauwe, dan uh, komen de rode daar heel snel achteraan. Rob, dat moet je ze echt zelf gaan vragen. Daar ga ik geen antwoord op geven. Iedereen kijkt er wel naar uit, hè? Stilletjes. Ja, zonder meer. En, en laat ik ook zeggen, het, het voetbalboerwerk is dus in één adem rood en blauw of blauw en rood, hoe je het noemen wilt. En wij kunnen ook niet zonder elkaar zei de voorzitter van Spakenburg, die nog wel aan de leiding gaan in de topklasse... met 48 punten, de zaterdag topklasse, maar Rijnsburgse boys en de rode... de vogels volgen samen op één puntje.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 Van een jaartje of zes geleden. En The Reason. Hadden we hadden het net nog over de topklasse. Nu gaan we eens kijken in de Jupiler League. In dit voetballoze weekend daar. Want uh, ja, het leek toch eigenlijk helemaal beslist. Hè? FC Zwolle die ging kampioen worden. Er kwamen 12 punten maar liefst voor. Maar RKC. RKC Waalwijk, weet u wel, is Zwolle inmiddels tot op vijf punten genaderd. Bij Zwolle, wie, wie traint daar dan? Uh, Art Langeler staat daar aan het roer. Zult u misschien een relatief onbekende naam? Art Langeler wordt overigens bijgestaan door twee oude bekende. Technisch manager Bert Konterman en assistentcoach Jaap Stam. Een uh, duo dus, respectievelijk alweer zeven en vier jaar geleden gestopt als proefvoetballer. En het zullen ze weten ook. Bert Konterman. Ja, tijd vliegt hè? Af en toe dan kan je het zelf nog niet bevatten dat het dat weer zo lang geleden is. Want af en toe denk ik nog dat ik het eeuwige leven heb als voetballer. Want ik doe nog wel eens mee met de eerste van FC Zwolle. En dan denk ik echt van ach, zo lang geleden kan het toch niet zijn dat ik ook nog op dat veld liep. Maar ik begin het toch inderdaad uh, fysiek wel meer te voelen. Dus uh, ja, het gaat heel, heel snel. Ja, voor jou is het iets minder lang geleden. Hoe voelt dat? Je bent ook al aangaf. Dan, dan train je redelijk vaak mee met, met de a A-selectie. Ja goed, en dan denk je soms van nou dit kan ik nog wel, dit kan ik nog wel. Maar goed, je, je gaat er niet vanuit dat die conditie dan zo snel naar, naar beneden gaat. Dat je na een partijtje van, uh, van acht minuten op een klein veldje al tong op je schoenen hebt, uh, hebt hangen. En dan denk je wel, godsamme, van, uh, hoe is het in godsnaam mogelijk? Kun jij eens uitleggen waarom die keuze voor Zwolle voor jou zo vanzelfsprekend was? Nou, vanzelfsprekend. Kijk, ik, ik ben hier begonnen als actief uh, voetballer in betaalde voetbal natuurlijk, en, en ja, goed, de club. Je woont hier dichtbij, dus de club die gaat je wel uh, aan het hart. En, en, en goed, je wil gewoon dat deze club ook uh, op het hoogste niveau gaat acteren. Dus, dus het eredivisie in de eredivisie. Ja, goed, en vandaar uh, vandaaruit uh, ja, word je steeds dichter bij bij, bij de club uh, betrokken en, en samen met bed. En met Adriaan Visser, de voorzitter, nou zijn we een bepaald traject zeg maar, of geslagen, Dat wij dus naar de eredivisie willen binnen een aantal, aantal jaren. Wat heeft deze ploeg te zoeken in de eredivisie? Dat is een hele goede. <laughs> ik denk dat deze ploeg op zich niet goed genoeg is om in dezelfde samenstelling in de eredivisie te spelen. En ik denk ook dat dat de mening is van de hele technische afdeling. Dus er zal nog wel wat bijgehaald moeten worden om de, de, de groepen een kwaliteit impuls te geven. Maar... zit dat erin? Ja, we zijn nog druk aan het werk. Uh, ook al promoveren we, we niet, we willen sowieso de selectie nog weer beter maken dan dit jaar. Want als we dit jaar niet promoveren, moet het volgend jaar gaan gebeuren. En eigenlijk is de doelstelling voor 2013, dus we hebben nog een paar jaar. Maar ja, als de kans eerder komt, waarom niet? Bert, is Jaap een goede assistentcoach? Ja, ik denk het wel. Wat zijn zijn kwaliteiten? <laughs> moet ik even goed nadenken. Dat moet allemaal nog duidelijk worden hoor. <laughs> nou, ik, ik vind een assistentcoach uh, uh, met name belangrijk in, in details. Er uh, staat nog heel veel tussen de jongens. Uh, kan nog meedoen af en toe. Nou, dat, dat zijn voorwaarden die Jaap absoluut heeft. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Uh, wat uh, nagenoeg uh, geen spelers meemaken in Nederland qua, qua carrière. En uh, ik merk aan hem ook dat het steeds uh, makkelijker gaat hoe hij dat over kan brengen naar jongens toe. Uh, dat hij echt details kan uitleggen aan een Erik Bottengien. Maar ook dingen aan Sjoerd uh, kan aanleren van uh, hoe een verdediger denkt uh, als een bepaalde aanvaller een beweging maakt. Of, uh, of een uh, vooractie maakt. Hoe een verdediger daarop reageert. En dat is uh, voor deze jongens uh, zo fijn als ze ervoor openstaan natuurlijk. Dat ze daar enorm veel mee kunnen doen en uh, van kunnen leren. En voor de rest is Jaap denk ik, een fantastische icoon voor deze club met zijn staat van dienst. En ook qua zijn karakter is het gewoon een jong uit de omgeving waar iedereen wel gevoel bij heeft. Van, zo wil ik gezien worden als iemand die bij FC Zwolle zit en die uit die regio komt. Gewoon down to earth, normaal, nuchter, hard werken en niet te veel zeuren. En ik denk dat dat een fantastisch uithangbord is bij de eerste selectie. Is dit voor jou een uh, hele mooie opstap naar een mooie trainerscarrière? Ja, ik merk wel aan mezelf, uh, als je bij een groep bezig bent, en, uh, dat, je, uh, dat je wel soms uh, beslissingen wil, uh, wil gaan nemen. En, en uh, goed, en, en ik ken mijzelf, als je dan, uh, zoals volgend jaar, wil ik TC1 gaan doen, uh, goed, dan merk je gewoon, uh, ook als speler zijn had je dat. En, en als nu in, in deze carrière, laat ik het zo zeggen, die prille carrière, wil je wel het maximale eruit gaan halen. Dus, ja, goed, wil ik denk ik wel op een gegeven moment naar een hoger niveau. Ja. Waar denk je dan concreet aan? Als je eventjes dagdroomt en eventjes in de toekomst kijkt. Wat zou voor jou een hele mooie trainersbaan zijn? Ja. De... Kijk, voor mij is het prima zo. En, en als ik volgend jaar mijn, uh, mijn cursus haal... Dat ik assistent kan zijn, nou, goed, misschien is het dan voor mij verstandig om dan eerst nog een aantal jaren uh, assistent te worden bij, uh, bij een, goede, een goede hoofdtrainer. Nou, goed, waarvan je veel kan leren en, en daarna misschien nog een keer een stap kan maken door coach met dat voetbal te gaan doen. En, en daarna, ja goed, mocht die ambitie er dan natuurlijk wel zijn om dan een, uh, een team te nemen, te trainen als, als, als, Engeland. als hoofdtrainer. En ja, goed, eerst in Nederland uh, <laughs> blijven we dan. En daarna, ja, mocht het goed gaan natuurlijk, hè, want dat, ja, goed, dat moet je ook altijd maar afvragen. Dan ooit nog wel, wel een keer een stap maken naar, uh, naar Engeland, dat lijkt me wel fantastisch. Een specifieke club? Nee, dat maakt me helemaal niet uit. Laten we dat we niet gaan in, want dan staat het morgen weer op uh, in de tabloids. En uh, de Nederlandse pers, die, die valt er weer overheen. Nee, kijk, uh, we wachten het allemaal maar gewoon af. Laten we gewoon per, per seizoen gaan kijken nu van, van hoe het gaat. Hè, want het kan ook maar zo zijn dat wij over een, uh, over een paar maanden hier niet meer zitten natuurlijk. Bert en jij, en jij uh, jouw persoonlijke ambitie. Is dit een, een functie, een taak die jou op het lijf geschreven is? Ik vind het heel leerzaam. Ik vind ook fantastisch de kans die ik krijg bij FC Zwolle om hierin te ontwikkelen. Ik word hier zeker weer wijzen van als mens. Maar het trainersvak kriebelt ook wel. Wat Jaap ook al aangeeft. Ik heb oefenmeester 1 En Het lijkt me ook wel leuk om coach voetbal te gaan doen over een, over een twee jaar is het geloof ik weer. En het buitenland trekt me ook wel weer. Dus ik zie ons samen wel naar Engeland gaan eventueel. <lacht> pakken we daar een clubje op. Maar ik heb er laatst met een ook al over gehad. We gaan reentjes wel eens even weer op de rit brengen met een beetje aanvallende voetbal. Genoeg werk daar. Genoeg werk en dan kunnen wij wel onze visie en onze, onze ideeën wel kwijt. Maar uh, nou, ik moet zeggen... Ik we moet wel de voetbalschoenen weer aan doen. <laughs> ja. ja. ja. Toch een keer voordoen. Dat he? komt niet goed met die gast. Nee, nee maar ik moet zeggen, ja, ik, ik sta ook wel weer open voor een avontuur. En ik heb ook wel eens thuis met mijn vrouw over gehad. Uh, die, nou, die staat er ook nog wel steeds open voor. Maar uh, het, veld, het veld trekt toch altijd nog wel stiekem. Het is in ieder geval ook wel de bedoeling dat we volgend jaar wat meer het veld opgaan. Om nog wat, uh, wat meer in groepjes te gaan trainen. Dat lijkt me ook wel leuk om uh, dat weer wat meer te gaan doen. Tot slot, uh, even weer terug naar uh, waar we hier zitten. Uh, we zitten in de de van uh, het stadion van FC Zwolle. Nog naamloos overigens. Dan mm -hmm. ja, zal je naam aan komen, in ieder geval. Ik, ik, ik kom er niet aan, ik moet hem toch stellen. Ja. Maar uh, krijgen we hier volgend jaar Ajax PSV en Feyenoord op bezoek? Ja, dat weet ik niet. Daar ga ik me niet over uitwijzen. Ik. Ik, uh, ik ben je het moreel al? niet een beetje verplicht eigenlijk... naar zo'n fantastische eerste seizoenshelft? En, uh, uh... Ja. Het is niet verstandig, vind ik, om, om nu al te gaan zeggen van... We worden, we worden sowieso kampioen of we krijgen Ajax volgend jaar uh, thuis. Ik denk dat is helemaal nog niet, niet aan de orde is. We hebben nog zes wedstrijden en dan, wordt dat, uh, ja goed, dan, kom je, dan gooi je weer zo'n cliché eruit. Maar goed, het worden, wel, het worden wel zes finales, dat kan ik je wel vertellen. Want als, wij niet, als wij het niet op kunnen brengen om, uh, om hetzelfde te, te, te geven <coughs> sorry, als, als een tegenstander... of meer als een tegenstander eigenlijk... Nou, dan krijgen wij het nog heel moeilijk. Ik hoorde van de week wel een goeie, goed punt van... Uh, ja, Ajax staat nu zes punten achter op uh, de top in Nederland. Die zegt het is over... Wij staan vijf punten voor op RKC. En uh, ja, bij ons neemt ook uh, de onrust wat toe in de omgeving. En uh, je ziet dat het dan weer van andere kant bekeken wordt. Dus ja, wat is wijsheid? We weten één ding, dat nou, we gewoon nu van week tot week moeten kijken. En je kan alle clichés wel uit de, de kast te halen. Maar die laag aan jou over dan. Allerlaatste vraag. Uh, ik stel hem aan jou, Jaap. Uh, bij promotie. Jij zit volgend jaar hier gewoon keurig op de bank? Uh, nou ja, ergens in het stadion wel. <laughs> <laughs> <laughs> nee, ja. Nee, nee, ja, goed, de, de, de, de, de, de, de, de vooruitzichten zijn, zijn zo dat ik wel aanwezig ben, ja, klopt. Als assistentcoach? Nou ja, zo mag je het niet noemen, als, als teamcoach uh, in de opleiding voor, voor TC1. Eerst maar eens de maand april afwachten, begrijp ik. Zo is het. Op ja, stam Bert Konteman, Matthijs Westraat. Kort, hè? lekker. Hè? Heel Heer mooie plaatsen, ja. Hans Vermeulen met de Sandico's op 1968. And I see your face again. Ik heb nog geen uh, uitslag van een oefenwedstrijd. Speelt Nederland uh, twee keer om het tegen tegen Hongarije. Brazilië en Schotland hebben tegen elkaar geoefend. Het werd daar 2-0 voor de Brazilianen. Beide doelpunten werden gemaakt door Neymar, de jonge aanvaller van Santos. Het brengt een einde aan deze sportdag die vandaag bij de WK Wielrennen op de baan... nog eenmaal zilver en tweemaal brons voor de Nederlandse equipe opleverde. Dat betekent dat we erdoor zijn met vier uur langs de lijn op deze zender. Zometeen op deze zender natuurlijk het Radio 1-journaal. Denkt u even nabeschouwen met die sport? Heeft u er vanavond nog een heel uur voor? Want we gaan even naar de klok van tien langs de lijn weer verder. Jeroen Stomphorst beschouwt alles na. Maar zometeen dus eerst het Radio 1-journaal en daarna plots van de VPRO... En wat ons betreft een hele prettige avond. Dank voor het luisteren. Ja.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 Voor de tv-show van vanavond volgden we Jaap van Zweden naar Monaco... voor een uniek concert in het paleis... en naar Amerika, waar hij een nationale held is. Want dat jongetje uit Amsterdam-West... behoort nu tot de absolute wereldtop onder de dirigenten. Thuis in Blaikem vertelt zijn vrouw Aaltje over een wonderlijke eerste ontmoeting... en gaat het vooral over de unieke rol van een autistische zoon Benjamin. De tv-show vanavond direct na de reunie, Nederland 1. Dit is Radio 1.